1 uur. Het NOS-journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Aantal topverdieners in publieke sector stijgt met een vijfde. Omstreden neurologians steur werkte ook in Duitse kliniek in Worms. En opnieuw een klacht tegen advocaat Bram Moskowitsch, deze keer van Estel Kruijf. Vandaag is bewolkt met soms wat regen of motregen. Noord en Noordoosten maken de grootste kans op regen. Een graad of acht wordt het en er staat een matige zuidwestenwind. Morgenochtend trekt vanuit het westen regen over het land, morgenmiddag is het dan droog en kan in de noordwestelijke helft de zon zelfs even doorbreken. Het wordt morgen opnieuw ongeveer 8 graden. Het aantal topverdieners in de publieke en de semi-publieke sector is in 2011 met ruim 20% gestegen. In totaal verdienden ruim 2600 bestuurders bij woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen. Meer dan de zogenoemde balken en de norm. In de nieuwe wet die deze maand van kracht is geworden... mogen bestuurders niet meer verdienen dan 130 van het ministersalaris. Dat is zo'n 190.000 euro. Voor bestaande gevallen geldt een overgangsperiode. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de cijfers. Ja, wat ik vandaag heb gepresenteerd zijn de cijfers over 2011. En dan blijkt dat er toch uh, uh, 2600 mensen uh, meer dan die norm verdienen. Dus dat is fors. En dat is een toename? Ja, dat was een lichte toename. Uh, en, uh, maar, maar sowieso is het aantal veel te groot.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 Maar waarom nu niet meteen doorpakken? Want er is nu een overgangstermijn van zeg zeven jaar. Dus vier jaar mag iemand zijn loon nog gewoon houden. En daarna wordt het in drie jaar afgebouwd naar uh, de balken en de norm. Vanaf nu mag er voor die functies in de publieke sector niet meer betaald worden dan de norm. Dus als er een nieuw iemand wordt aangesteld... dan moet die onder die norm worden aangesteld. Inderdaad heb je nog de categorie van mensen die op een vast contract zaten. Die willen we zo snel mogelijk onder die norm brengen. Maar zo snel mogelijk, ook volgens internationale uh, verdragen... brengt met zich mee dat je dat niet van de ene dag op de andere kunt doen... omdat ze een uh, contract hadden. Dus dat zal in de komende jaren moeten gebeuren. Maar pakt u deze bestuurders dan niet aan met de fluwele handschoen? Nee, dus we gaan die bestuurders er allemaal volledig onderbrengen. Ik kan er nog aan toevoegen dat het natuurlijk op zichzelf mooi zou zijn... als die bestuurders, die dus inderdaad nog een paar jaar mogen vasthouden... aan datgene wat ze boven de norm zitten... als ze het voorbeeld van de politietop zouden volgen... en zouden zeggen, nou ja, daar zien we vrijwillig misschien vanaf. Een moreel appel? Ja, dat zou ze zeker sieren. Dat zou als voorbeeld naar de organisatie ook een goede... Uh, ja, zou dat uh, heel wenselijk zijn. Nou heeft de top van Capgemini gisteren... bijvoorbeeld een veel dwingender beroep gedaan... op werknemers die in hun ogen te veel verdienen. Lever 10% van je loon in. En anders gaan we nog eens praten over je functie. Is dat niet een veel effectievere aanpak? Nou ja, wat wij in feite tegen bestuurders zeggen is... veel mensen moeten veel meer dan 10% van hun loon inleveren. Er zitten mensen op 3,5 ton bij woningbouwcorporaties. En die norm die zegt dus dat er, dat er fors vanaf moet worden gehaald. Maar waarom moet dat zeven jaar duren? Uh, ik zou het liefst van de ene dag op de andere doen. Maar uh, dit, het, zelfs het mensenrechtenverdrag brengt met zich mee... dat je niet bij wet van de ene dag op de andere zulke grote ingrepen in het salaris mag doen... Begrijpt u de publieke verontwaardiging over het feit dat het zo lang duurt? Ja, en ik ben even verontwaardigd. Dus de, vandaar dat ook mijn allereerste daad was om die, die topinkomens omlaag te brengen... en die wet vast te stellen, zodat we eindelijk dat, uh, dat kunnen gaan doen. Wat alleen maar openbaar maken. Dat zien we weer vandaag. is niet voldoende om die topinkomens naar beneden te brengen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken Hij wil de norm nog verder aanscherpen. Bestuurders mogen dan niet meer verdienen dan een minister. Nu is de norm nog 130 procent. De bijdrage was van Michiel Breedveld.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 Estelle Kruijf heeft een tuchtklacht ingediend tegen advocaat Bram Moskowitz onder meer wegens financieel wangedrag. Estelle Kruijf had Moskowitsch benaderd om haar bij te staan... in de zaak van haar vriend kickbokser Badr Hari... waarin ze moest optreden als getuige. Kort voor het verhoor stapte ze over naar een andere advocaat... naar Nico Meijering. Moskowitsch heeft volgens haar na de breuk hoge rekeningen gestuurd. Ze bracht hij 1500 euro in rekening voor de reistijd van zijn kantoor... aan de Herengracht in Amsterdam naar het Amstelhotel... waar hij met Kruijf afsprak. Ook verwijt ze Moskowitsch het breken van zijn ambtsgeheim. Volgens haar heeft Moskowitsch vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan de Telegraaf en aan RTL Boulevard. Volgens Moskowitsch missen de klachten elke grond. De politie wil geen excuses aanbieden aan de drie jonge mannen die vorige week werden opgepakt... vanwege de treinbrand bij Breukelen, dat zegt een van de ex-verdachten. Gisteren was er een gesprek tussen de mannen en de politie. Volgens de politie waren er genoeg redenen om de jongens te verdenken... omdat ze voor de brand luidruchtig waren geweest en omdat er een knal was gehoord. Wel geeft de politie toe dat de mannen te lang hebben vastgezeten en dat ze zonder tekst en uitleg weer op straat zijn gezet. Daarvoor hebben de jongens een bosje bloemen gekregen. De ex-verdachten vinden het belachelijk dat de politie geen excuus wil aanbieden en ze eisen nu alsnog een schadevergoeding. Over de oorzaak van de treinbrand bij Breukelen is nog niets bekend. Dit is het NOS-journaal: het Doorald Meegens. Bezuinigingen op defensie moeten er niet toe leiden dat de marine haar slagkracht verliest. Die waarschuwing kwam van vice-admiraal Borsboom bij het begin van het jubileumjaar van de marine. De Koninklijke Marine viert haar 525-jarige bestaan. En dat begon vanochtend op de dam in Amsterdam met het hijsen van de Nederlandse vlag en de jubileumvlag. Na het hijsen van de vlag overhandigt vice-admiraal Borsboom. De jubileumvlag aan de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. En gaat het gezelschap naar binnen. Even verderop de nieuwe kerk in. Ja. Waar misschien wel de bekendste marineman begraven ligt. Michiel de Ruiter. Ik wil u terugnemen in de tijd dat Michiel Adriaenszoon de Ruiter... hier in deze kerk te graven werd gedragen. Michiel de Ruiter had als bijnaam beste vaar. En hij is de bekendste zeeheld in de Nederlandse geschiedenis. Het is een feest, maar een sober feest... door alle bezuinigingen bij Defensie en dus ook de marine. En dus is er ook een waarschuwing te horen in de toespraak van Borstboom. Als commandant van de marine ben ik bijzonder trots op de mensen... en op de middelen die nu ter beschikking staan. Maar of we daarmee opgewassen zijn tegen de maritieme bedreigingen... van de komende eeuw, is nog maar zeer de vraag. En zo werd het een sobere opening van het jubileumjaar... Met ook een sombere boodschap van de vice-admiraal. Ja, ik denk dat, dat je dat wel kan zeggen. Als, als wat er nu van ons gevraagd wordt, met de middelen die ik heb, kan ik dat net aan. Uh, en het betekent dat op het moment dat je dus verder zou bezuinigen, maar dat is niet aan de orde. Dus laten we ook niet ons, dat over onszelf afroepen. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar dan kun je gewoon minder vaak, minder ver en minder acties tegelijkertijd doen minder in de geest van Michiel de Ruiter, want die was prominent vandaag. Ja, maar Michiel de Ruiter was ook degene die zei van... zo de heren ons bevelen, dan ga ik zelf met één schip Slans eer verdedigen. Daar was hij ook van, dat zat ook in mijn speech. We hebben natuurlijk moeilijke tijden gehad met de marine. Ook tijden waarin er geen geld was en onbegrip en en gewoon geen aanwacht. Uh, nou ja, en dan moet je elke keer weer uitzien te komen. Dat is natuurlijk de kracht. En daarom ben ik niet somber van die marinelui. Die zitten zo in elkaar dat ze zich doorheen vechten. Vice-admiraal Borstboom bij het begin van het jubileum van de marine... tegen verslaggever Menno Reemeijer. In Wassenaar is oud-minister Helders op 107-jarige leeftijd overleden. Hij was de oudste man van Nederland. De jurist en financieel topambtenaar was van 1957 tot 1959... minister van Zaken Overzee in het kabinet Drees III...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 Volgens Bolhaar moet met het afpakken van criminele winsten duidelijk worden gemaakt dat misdaad niet loont. Sport. De KVB wacht af of AGOVV beroep aantekent tegen het faillissement. De club heeft daar acht dagen de tijd voor. Daarna vervalt de licentiepas en worden de wedstrijden van AGOVV als niet gespeeld beschouwd. Bij het stadion in Apeldoorn probeerde verslaggever Ragnar Niemeyer een reactie te krijgen van directeur Henk Timmer. Uh, ja, ik doe nu gelijk uh, de auto. Maar we hebben om tussen uh, 2,5-3 een, uh, een, een pestverklaring. En dan weten we precies wat er. Uh... Is er nog hoop? Laten we die vraag dan <laughs> nog even stellen. Uh, ja, dus, het is uh, een heel lastig verhaal in ieder geval, dat weten we nu. Daar moet ik nu ook uh, onmiddellijk die kant op. TV kan praten, kun je dat zeggen? Uh, nee. Gemeente? Lastig. Nee, nee, nee. nee. nee. Een sponsor? Uh, ja, we hebben er zoveel, jongens. <lacht> nee, uh, ik hou jullie op de hoogte. Om twee uur ben ik hier en dan, uh, uh, dan geef ik het best verklaring. Dan is alles duidelijk. Zij, Henk Timmer, voor het stadion van AGO VV kwamen verontruste supporters en vrijwilligers bij elkaar. Die de hoop op een doorstart van de club nog niet hebben opgegeven. Nog steeds, hoop ik. Ja. Nog steeds. Ik heb de moed nog niet opgegeven. Hoor. Nee, want het faillissement is een uur geleden uitgesproken. Ja. Uh, er is een beroepstermijn en u heeft nog vertrouwen als ik nu ja, goed beluister. Ja, ja, dat heb je goed. Ik zie er nog wel iets vertrouwen in. Dat hoop ik de mensen ook. Uh, op wat voor manier dan? Nou ja, ik, ik weet niet. Je hebt veel haken en ogen, zoiets natuurlijk. Maar ik wil Timmer en Ulderingen en zo hebben het hartstikke goed gedaan. Er zijn mensen met voetbalverstand. Dus uh, ik neem aan dat het nog wel uh, iets kunnen doen of zo. Ja, maar heeft u enig inzicht wat dat dan zou moeten zijn? Want ik mag toch aannemen dat er de afgelopen weken al hard gewerkt is? Jawel, maar misschien zit er nog iets in het vat. Maar dat verzuurt niet natuurlijk, hè. Dus ik weet het niet. Ik durf het echt niet te zeggen. En nu is het zo dat de club in ieder geval er nu niet meer is... als betaald voetbalclub in principe. De competitie ligt stil. Dat, ja. dat kan dan misschien nog veranderen. Ja. Maar als het nou niet mocht lukken en uw hoop vervliegt... wat, wat, wat is dan het verhaal? Ja, dan is het toch één een treurig zooi. Echt waar, dan, dan, dan zit iedereen tegen. Dan, dan heeft niemand meer wat. De gemeente heeft niks hier. Die heeft geen idee wat. Wat Hadden die er zin in de gemeente, vindt u? Nou, ik dacht dat ze nooit de burgemeester Adam meer wil werken, ja. Dat vermoeden had ik wel. Maar ja, ze wil niets bouwen. En je mag je niet eigenlijk niets bouwen, dus dat is de behoorste ervan. Nee, ik ga even naar uw kennis aan de andere kant, leunend op op de fiets. Uh, ja, een omnisportcentrum met een skielerbaan, tennisbanen, van alles en nog wat. Maar heeft u er vertrouwen in dat dat nog komt? Nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Er zijn in Apeldoorn voldoende tennisbanen. En een recreatiepark, dat zie ik ook niet zitten. Dat uh, levert geen geld op. Nee. Dan zie ik het helemaal niet meer zitten. Nee, voor betaalde clubs zie ik het niet zitten, nee. Bekerduel tussen Vitesse en Ajax wordt donderdag 31 januari op neutraal terrein afgewerkt. KNVB geeft Vitesse tot 21 januari de tijd een geschikte locatie voor de wedstrijd te vinden. De wedstrijd mag niet in het Gelderdoom gespeeld worden, omdat er twee dagen later een dancefeest is. Voor de opbouw daarvan zijn een paar dagen nodig. Tamara Bruggemans bij de AWB. Goedemiddag, verkeersinformatie dus. Goedemiddag. We hebben vertraging op de A6 Emmeloord richting Joure Tussen de afrit sint Ga en knopend Joure 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de afrit Den Dolder vier kilometer. En dat heeft te maken met een gestrande vrachtwagen. Tamara, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten. Aantal topverdieners in de publieke en semi-publieke sector stijgt met een vijfde. Omstreden neuroloog Janssen-Steur werkte ook in Duitse kliniek in Worms. En opnieuw een klacht tegen advocaat Bram Moscovic, Deze keer van Estelle Kruijf. Moscovic zou zich financieel hebben misdragen. Dat was het. Het is 13 minuten over. 1 eh, tot zover het uitgebreide NOS-journaal hier op Radio 1. Zometeen de NCV weer en het vervolg van lunch. Kom ik op 1 januari een vriend tegen, zegt hij. En Tom.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 Goedemiddag allemaal, een werklunch met Herman Hermans... voorzitter van het Medisch Tugcollege in Groningen. Wat doet zo'n tugcollege eigenlijk? En natuurlijk met in het achterhoofd de zaak... van de omstreden neuroloog Janssen Steur. En hoe komt het dat het ijs van Tialf zo snel is... zodat de ijsvloer van Heerenveen tot de beste ter wereld wordt gerekend? In de reportageserie In de Praktijk zoekt Maarten Bleumers dat vandaag uit... en hij is niet de enige die dat wil weten. Ja, het wordt wel verteld dat Chinezen of Japanners monsters meenemen van schraaphuis... of dat ze dat willen laten analyseren. En dan wil het nog niet zeggen dat het in, in die landen werkt worden. En dan om half twee stand.nl. En de stelling luidt... het verkleinen van het basispakket in de zorg is een goed idee. Het Centraal Planbureau wil het basispakket in de zorg verkleinen... om zo de stijgende zorgkosten binnen de perken te houden. Dat blijkt allemaal uit het rapport De Prijs van Gelijke Zorg. Want, zegt ook het CPB, de solidariteit in de zorg begint zo langzamerhand een beetje weg te raken. Uh, vandaar dus de stelling. Het verkleinen van het basispakket in de zorg is een goed idee. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. En die werklunst doen we vandaag met Herman Hermans, voorzitter van het Medisch Tugcollege in Groningen. Doordat de onschreden neuroloog Janssen Steur in Duitsland weer als arts aan het werk is gegaan... wordt ook de discussie over de bestraffing van artsen weer nieuw leven ingeblazen. VVD en PvdA willen bijvoorbeeld dat er een speciale kamer binnen de rechtbank komt... die zich bezig gaat houden met medische zaken. Is het wel nodig, naast het Medisch Tugcollege en de gewone rechtbanken? Meneer Hermans, goedemiddag. Jan Sesteur heeft nooit voor een medisch tuchtcollege gestaan. Kunt u eigenlijk als college zelf besluiten een zaak tegen zo'n arts te beginnen? Nee, we kunnen niet zelf een zaak aan ons trekken. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat de betrokken patiënt zelf een klacht indient bij het tuchtcollege. En de tweede is dat de inspectie voor de gezondheidszorg dat doet. Ja, en nou horen we in dit verband steeds het BIG-register, het register waarin uh, ja, medici staan geregistreerd. Janssen Steur heeft zich daar onder druk van de inspectie uit laten verwijderen. Wat houdt dat in als je daar niet meer geregistreerd bent? Dat betekent dat je in Nederland het beroep van geneeskundige niet meer kunt uitoefenen. Ja, nou doet het OM onderzoek naar die zaak, Janssen Steur. Wat is eigenlijk het grote verschil tussen de middelen en de mogelijkheden die het OM heeft en, en uh, u als Tugcollege? Het Tugcollege heeft in een zeker opzicht meer mogelijkheden... dan uh, de, uh, de strafrechter, want daar koerst het Openbaar Ministerie natuurlijk op. Um, het Tuchtcollege kan iemand doorhalen. Dat betekent dat hij in beginsel voor de rest van zijn leven... niet meer bevoegd is om de geneeskunst uit te oefenen. De strafrechter kan een dergelijke beslissing... maar voor een zeer beperkte termijn nemen, voor vijf jaar. Dus dat is een heel groot verschil. In zoverre is het Tuchtcollege dus effectiever. Daar staat tegenover dat het Tuchtcollege geen straffen kan opleggen... in de zin van gevangenisstraf of uh, werkstraf, uh, dat soort zaken, dat is niet de bevoegdheid van het Tuchtcollege. Nee. Als je die zaak Janssen-Steur uh, zo een beetje volgt, hè, dan, uh, nou ja, dan lees je van alles. Uh, wat, wat zou uw oordeel zijn uh, in, de, in dit geval? Stel dat, dat de zaak voor zou komen. Nou ja, dat moet ik natuurlijk zeggen als professional. Uh, dat ik de zaak niet ken anders dan zoals u de zaak kent uit de pers... Uh, wat ik daar lees is dat er meer aan de hand is dan een enkel uh, niet-professioneel uh, optreden. Het lijkt zo te zijn dat er zich strafbare feiten hebben voorgedaan. En uh, dan lijkt mij de weg naar uh, de strafrechter, de meest aangewezen weg ja. in dit geval. Ja. Gebeurt het eigenlijk vaak dat uh, in Nederland artsen uit hun vak worden gezet? Een aantal keren per jaar, uh, minder dan tien. En, en wat zijn dan de redenen? Uh, de redenen kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat iemand op zichzelf altijd als uh, arts bekwaam heeft gefunctioneerd... maar dat in, dat laatste, in de laatste jaren er uh, defecten zijn opgetreden... Uh, die het uh, niet meer mogelijk maken om dat beroep nog behoorlijk uit te oefenen... Het komt ook wel eens voor, gelukkig niet al te vaak... dat de beroepsbeoefenaar zich aan uh, ongeoorloofd gedrag heeft schuldig gemaakt. En ik bedoel dan uh, ongewenst uh, seksueel gedrag. Mm -hmm. Jegens de patiënten. En dat wordt uh, door het college over het algemeen zeer hoog opgenomen. Ja. Is, is dat eigenlijk veel, uh, zo'n tien gevallen per jaar? Dat is niet zo heel veel. Uh, anderzijds, uh, uh, we hebben zo'n 1500 zaken... Uh, landelijk gezien, die de tuchtcolleges behandelen. En de meerderheid van die zaken uh, blijkt bij onderzoek niet gegrond te zijn. Er is geen aanleiding om een maatregel op te leggen. Een minderheid van de gevallen, minder dan 10%, wordt die maatregel wel opgelegd. Er vindt een gegrondverklaring plaats en wordt een maatregel opgelegd. En een dergelijke zware sanctie is inderdaad een, uh, een, een grote uitzondering. Ja. Dat, uh, dat maak je niet eens zo heel veel mee als tuchtrechter. Ja. Goed, aan, aan de hand van die zaak Janssen-Steur gaat iedereen zich er nu mee bemoeien. er komen ook allerlei voorstellen. De EU bijvoorbeeld wil dat er een zwarte lijst komt voor artsen die niet meer mogen werken. Vindt u dat goed, zo'n uh, zwarte lijst in Europa? Dat lijkt me een hele goede zaak. Uh, onlangs uh, diende, zich, diende een zaak bij ons, Tuchtcollege... waarbij uh, de vraag rees of onze maatregelen ook in het buitenland ten uitvoer gelegd kon worden. Uh, die vraag is ook gesteld aan de aanwezige inspectie... En het antwoord uh, vond ik niet heel erg bevredigend. Uh, het kwam erop neer dat... Uh dat niet zonder meer het geval was... en uh, niet zonder meer die beslissing in het buitenland ten uitvoer kon worden gelegd. En dat er overleg met de buitenlandse autoriteiten zou plaatsvinden. Maar ja, we leven in 2013 en het is natuurlijk wel heel vreemd... dat iemand die hier in Nederland niet mag werken... iets over de grens in België of in Duitsland mm -hmm. uh, wel zijn vak zou kunnen uitoefenen. En dan uh, PvdA en VVD, hè, die pleiten voor een, uh, een speciale kamer binnen de rechtbank... die alleen maar dit soort zaken doet. Vindt u dat een goed idee? Dat vind ik geen goed idee. Er zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Want te beginnen is zo'n twintig jaar geleden juist besloten... om de medische kamers bij de gerechtshoven die er toen nog waren... om die af te schaffen en om die taken over te hevelen naar de tuchtcolleges. In verband daarmee is ook het rechtelijke element in die tuchtcolleges versterkt. En ik zie eigenlijk geen reden om uh, op basis van dit enkele incident terug te keren... naar een situatie die 20 jaar geleden bewust is verlaten... en met goede gronden. Ja. Het tweede argument is dat uh, de rechtelijke macht dan... want ik zie niet in hoe je onderscheid tussen de zaken zou kunnen maken... ook die talloze zaken zou moeten behandelen... die uh, nu bij de terugcolleges komen... en waar, ja, waar echt een dergelijk zwaarwegend uh, foutief handelen niet aan de orde is. Dat zal de rechtelijke macht zeer ernstig behandelen belasten. In deze tijd is dat niet een, een goede optie, zeg ik dan. Die hebben het ook al heel druk, macht. geloof ik. We hebben het druk genoeg. Ik spreek nu ook even als rechter met 25 jaar ervaring. Dan in de derde plaats zal er niet aan het ontkomen zijn om bij de behandeling van uh, die zaken in de rechtbanken ook medici in te schakelen. Mm -hmm. Als je ze in de Kamer van de Rechtbank zelf opneemt, dan is dat geen enkele wijziging ten opzichte van de situatie die we bij de tuchtcolleges aantreffen. Als je dat niet doet, dan zal in zeel, zeer veel gevallen een deskundigheidsoordeel gevraagd moeten worden. Een oordeel van een deskundige. Dat betekent uh, een enorme bewerkelijke gang van zaken, die ook tot een aanzienlijke uh, tijdsoverschrijding van die zaken. Ja. Ja. Die nadelen heb je bij de terugcolleges niet. Ja. Eh, want voor de goede orde, u bent jurist, hè? Ja. Maar u wordt wel bijgestaan in het terugcollege door mensen uit het vak ook? Ja, niet bijgestaan. Het college is samengesteld uit uh, juristen en uh, uh, beroepsbeoefenaars, afhankelijk van het beroep van de, klager, van, van de aangeklaagde ja. uh, beroepsbeoefenaar. Ja. Zou het wel goed zijn als er meer samenwerking zou zijn tussen de terugcolleges en het OM? Ehm... Um... Het tuchtcollege zelf is niet een instantie die zelf vervolgt, zoals ik u al uh, vertelde. Uh, de, de inspectie voor de gezondheidszorg kan een dergelijke rol wel vervullen. Ten opzichte van het tuchtcollege vervult die rol ook, uh, uh, naar mijn gevoel ook steeds meer. Maar zoals blijkt uit die zaak uh, waarover u sprak, uh, toch niet altijd uh, adequaat. Uh, Contact tussen het openbaar ministerie en de inspectie lijkt mij meer in de reden liggen dan contact rechtstreeks met het tuchtcollege zelf. Ja, uh, meneer Hermans, dank u wel. Uh, hij is voorzitter van het Medisch tuchtcollege, dus in Groningen. Meegeluisterd heeft Michiel van Veen, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer van Veen. Goedemiddag. U weer eerder deze week voor zo'n medische kamer hè, binnen de rechtbank. Nou, Hermans geeft drie redenen waarom zo'n medische kamer niet nodig is. Ja, dat klopt. We hebben, Misschien toch voor de goede orde. We hebben als VVD hebben wij eind november al een uh, initiatiefnota naar de Kamer gestuurd... waarin wij 18 uh, verbeterpunten aangeven... En die, die, die speciale rechtbank is een van die 18 punten. Dus het is niet eens zozeer reactief. Het is meer dat de politiek in deze proactief heeft gereageerd. Nee, Oké, okay, dat, dat is mooi, maar uh, Herman zegt het is helemaal niet nodig. Ja, dat zijn we niet met hem eens. Want als je kijkt naar wat er op dit moment gebeurt... is dat al die processen veel te lang lopen... als ze dan toch Janssen Steur als voorbeeld nemen... en dat gebruikt jullie volgens mij ook in het gesprek... dan uh, uh, is die man eigenlijk al heel lang niet meer in Nederland werkzaam... en is hij ook nog steeds niet veroordeeld... En dat duurt veel te lang. En dan kunnen we met elkaar zeggen dat het tuchtcollege... de hoogste straf kan opleggen, namelijk het uitschrijven. Ja. Wij zijn van mening dat de hoogste straf in deze toch een gevangenisstraf is. En daar kan nou juist net uh, het tuchtrecht niet in voorzien. Maar hebben we er als patiënten niet veel meer aan... dat zo iemand dan voor zijn leven lang geen arts meer kan zijn? Dan dat, dat... hij tien jaar achter de tralies gaat, ik noem maar wat. Ja, maar dat kan allebei, hè? Het is niet zo dat het een het andere uitsluit. Maar het het hierom gaat is dat het erop lijkt dat men van mening was... Dat de hoogste straf al, uh, al uitgeschreven was. zijn het uitschrijven uit het uh, register. Maar uh, ja, hij heeft daar zich, zichzelf verder niks van aangetrokken. Ja. En ik denk dat slachtoffers maar ook de publieke opinie toch vraagt om een wat andere straf. Ja. Mis hij daarvoor vereelde, veroordeeld gaat worden. Nou, Hermans betwijfelt dus of dat allemaal sneller zou gaan. Hè, als je zo'n uh, medische kamer zou hebben bij de rechtbank. Nog even los daarvan. Uh, de werkdruk bij rechters. Daar horen we de laatste tijd ook steeds meer over. Die is al heel hoog. En dan wilt u ze nog meer dingen uh, in, in het pakket bijgeven. Ja, ons lijkt het dat op het moment dat je ergens in gespecialiseerd bent, dat je dan ook sneller tot een oordeel kunt komen. En op het moment dat je niet gespecialiseerd bent, heb je ook veel meer tijd nodig om uh, die kennis uh, tot je te laten komen. Moeten er moeten allerlei uh, commissies opgestart worden om die rechters te ondersteunen. Dus wij denken juist het tegenovergestelde op het moment dat je gespecialiseerde rechters hebt, een gespecialiseerde rechtbank, dan kun je sneller tot, uh, tot rechtspraak. En dat betekent ook dat je daardoor de rechters uh, ontlast. Ja. Dank u wel voor uw reactie. Michiel van Veen, Tweede Kamerlid voor de VVD. In de praktijk, de lunchverslaggever op werkbezoek. Uh, Tjaal, want zo moet je het eigenlijk zeggen, behoort internationaal tot de top 4 van snelste ijsbanen. Hoe komt dat ijs nou zo snel? Er doen de verhalen de ronde over allerlei speciale middeltjes die aan het water worden toegevoegd. Is de ijsmeester van Tialf een soort alchemist of is het toch gewoon fingerspitsen Maarten Bleumens gaat op uit. Ik attentie, dames en heren. Mijn zoektocht naar de geheimen van de ijsmeester... beginnen natuurlijk gewoon aan de rand van de ijsbaan van Tjals. Ijs Daar zie ik iemand die iedereen sommeert van het ijs af te gaan... omdat hij wil gaan vegen. Eens kijken of ik van hem iets te weten kan komen. Tot de volgende keer. Goed gesproken. Wie bent u? Hans de Boer. En u, u hoort bij het team van uh, Beert Boomsma, hè? van ja, de ijsmeester. Ja, ja klopt. Waar ja. Ja. let u op? op de, vooral dat de gaten in het ijs zitten. Even wat langzamer rijden, dat die gaten kunnen opvriezen. En uh, vooral uh, zo rustig mogelijk rijden en proberen het ijs zo mooi mogelijk te maken. <laughs> Met een twinkeling in de ogen zo rustig mogelijk rijden. U Met iemand van uh, gaspedalen. Ja, ik, nee, Ik ben wel eens wat haastig, maar dat moet, moet ik een beetje afleren. Die Beert Boomsma, hè? de ijsmeester die daar in zijn kantoortje zit, is dat een soort magier? Oh, laten we dat er maar van maken, ja. Nee, ik weet het niet. Nee, nee, ik, maar... ik lees altijd verhalen over speciale mengverhoudingen, middeltjes. Ja, ja natuurlijk. Hij heeft uh, al zoveel ervaring om dat, uh, dus dat goed te doen. En zo snel mogelijk ergens te proberen. Is het een beetje omgeven met iets geheimzinnigs? Nou, dat is, uh, maakt, de, maakt de media er wel een okay. beetje van. U moet erop. Ik moet erop. Ik moet het werk. Nou ja, de media hebben het weer gedaan door spannende muziekjes te gebruiken zeker. Nou, ik ben nog steeds benieuwd naar de samenstelling van het water... en vraag me af waar het precies vandaan komt. IJsmeester Boomsma neemt me mee naar een hokje in het gebouw. Hier Hierachter hebben we een waterbron. Er zit, uh, die zit, uh, zit een pomp in die 100 meter diep. Het ijs, het ijs van Tiaf komt van water wat ook echt gewoon eigenlijk bijna onderuit het stadion wordt opgepompt. Ja. ja. Waar bevindt zich jouw laboratorium, jouw, jouw mengplaats? Waar voeg jij spullen toe aan het, aan het water? Nee, hier. We ja. dus, nee, hebben alleen mineralen. We hebben wel met ijsversnellers gewerkt. Ja, er is toch ook wel met smier, een soort smeermiddel uh, nee, geëxperimenteerd? Ja, wel. Heb jij een soort van geheim recept voor het water? In mijn hoofd wel. Ja. ja. Proberen ze jou dan in de gaten te houden? Ja, het wordt wel verteld dat Chinezen of Japanners monsters meeneemt van schraapijs. Of dat ze dat willen laten analyseren. Ze mogen alles wel meenemen. We hebben genoeg vloeistof hier op een plank staan om. Zie je wel, nu komen we ergens. Maar dat zijn allemaal tests, Allemaal testen. Nee. Oh. Wordt er nu iets toegevoegd aan het water voor het ijs van Tialf nu? Wij gaan met, uh, met evenementen gaan wij niet experimenteren. Het belangrijkste voor ons is, en dat is ook voor de rijders... Dat, dat de omstandigheden zeer stabiel zijn. Geen speciale samenstelling van het water dus. Maar vooral zorgen voor het juiste klimaat in de hal. En dat is in Tialf een behoorlijke uitdaging. Want ook zo vlak voor het EK wordt de hal volop gebruikt. Ja, vertel eens wat je doet, Beert. Nou, er zit wat vuil op het ijs. Dat is een veertje uh, van de een en ander Boa. Je moet ervoor zorgen dat je niet paranoïde van wordt. Dat er zoveel mensen op het ijs zitten, net voor een EK. Dat kan. En, uh, ik zou ook wel eens op een ijs, uh, zoals Salt Lake en Calgary, ja, die hebben misschien 3000-4000 uh, per jaar aan recreatie. En dat pakken wij in twee dagen. Mag ik een keer mee een rondje op een sabonie maken? Ja, dat zeker mag ik een keer mee. Ik had enorme onderhandelingen verwacht. En... Ja, kijk, als Maat speentje op de bonie mag, mag jij het ook. <lacht> dat dus morgen in de uitzending. Maar om zijn punt over de zuiverheid van het water nog wat kracht bij te zetten... neemt Boomsma me nog één keer mee het gebouw in. In de kelders van Thiel? Je uh, ziet daar nog een pompje. Er staat een vaatwaslijn. En die draait op saboniewater. <lacht> Wacht even, dat moet ik even voor me zien hoor. De vaatwasser hier in Heerenveen, die spoelt... Ja. Met dat prachtige, zuivere, heldere water van jou. Streeploze vaart heb je dan. Zo, ik ben best jaloers op die Maarten Blumers, want Die mag dus mooi met een rondje op de Zamboni. Dat is, lijkt me hartstikke leuk. Morgen meer rond deze tijd. Weer een verslag uit Veen. Zometeen stand.nl. Het verkleinen van het basispakket in de zorg is een goed idee. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. En we gaan het allemaal doen na het nieuws met uh, Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De politie wil geen excuses aanbieden aan de drie jonge mannen... die vorige week werden opgepakt vanwege de treinbrand bij Breukelen. De ex-verdachten vinden dat belachelijk... en eisen nu alsnog een schadevergoeding. Over de oorzaak van de treinbrand bij Breukelen is nog niets bekend. De werkloosheid in de eurozone is in november vorig jaar gestegen... naar een recordhoogte. 11,8 procent van de beroepsbevolking zat in die maand zonder werk. Dat is iets meer dan de 11,7 procent in oktober.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 AMB verkeersinformatie Er is vertraging op de A6 Emmeloord richting Jouren. Voor knooppunt Jouren 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort stond een stilgevallen vrachtwagen voor de afrit Den Dolder. Nu staat er nog 2 kilometer file. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De zorguitgaven in Nederland reizen de pan uit. Het Centraal Planbureau waarschuwt in het rapport de prijs van gelijke zorg dat er iets moet veranderen. Omdat de zorgkosten jaarlijks stijgen, wordt de premie voor de laagste inkomens op den duur onbetaalbaar. En dat vraagt om hele andere maatregelen, zegt het CPB. Uh, bijvoorbeeld een verkleining van het basispakket... of onmiddellijke invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zijn dit nou goede ideeën om ons zorgstelsel overeind te houden... of ondermijnt dit de solidariteit? Ik praat erover met Emiel Roemer, fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer. Dag meneer Roemer, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Burgers moeten zelf meer doen om de zorgkosten binnen de perken te houden. Uh, boe, uh, die kan allebei. Het ligt dan nooit het uh, Ik verdedig er wel, maar ja... Goed. Um, een kleiner basispakket laat de zorgkosten alleen maar oplopen. Ja. En ik eet gezond en sport voldoende. Hm, hmm. je, je brengt wel een lastig pakket. Dat is ook een lastig pakket. Uh, uh, nee. Nee, toch. Hoor. Dat is wel eerlijk van u. Um, we gaan zo meteen doorpraten over de stelling. En ik roep onze luisteraars op om daar ook op te reageren. Eens of oneens. Het verkleinen van het basispakket in de zorg is een goed idee. Um, u kunt dat doen door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. Gratis bellen, misschien nog beter. 0800-1101. Dus 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl. En u kunt ook twitteren. Eens of oneens, doe het dan met hekjesstand. En meneer Roemer, het verkleinen van het basispakket in de zorg is een goed idee. Dan zegt u... Nee, dat is echt een heel erg slecht idee. <laughs> oneens dus ja, met Ja, absoluut oneens. Leg eens uit waarom. Nou, um, eh, als je het praat over uh, de kosten van de zorg... dan kun je heel veel dingen met elkaar bedenken... om die kosten niet de pan uit te laten reizen. Wat het CPB, het Centraal Planbureau, nu voorstelt... is eigenlijk om de zorg minder toegankelijk te maken... voor mensen met lagere inkomens... en meer toegankelijk voor mensen met hoge inkomens. Dat heet in gewoon Nederlands een tweedeling. Oftewel, je wordt gestraft als je ziek bent... en het is, uh, het is jammer als je het niet kunt betalen. En uh, het, het maakt de zorg ook niet goedkoper. Het verlegt alleen de rekening naar een ander. En zoek het zelf maar uit als je het niet meer kunt betalen. Het is bijna jaren 30 voorstel wat ze doen. Want u zei net bij die keuzes een kleine basispakket laten de zorgkosten alleen maar oplopen. U zegt ja, maar leg dat eens uit dan. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, je zult zien dat veel mensen zich niet bijverzekeren of bijvoorbeeld niet kunnen bijverzekeren. Zelfs niet mogen bijverzekeringen, verzekeren. Ik wil het voorbeeld geven van de fysiotherapie. Die is uit het basispakket gehaald. Mm -hmm. Vervolgens zeggen, zeggen ze dan van dan moet je je bijverzekeren. Nou, we hebben heel veel voorbeelden van ouderen en van mensen bijvoorbeeld met reuma die zich bij de zorgverzekeraars niet in laten schrijven voor fysiotherapie, voor uh, uh, uh, aanvullende verzekering omdat ze of ouderen waren of omdat ze chronisch ziek waren... met een, met een reuma-ziekte. Uh, het tweede is, als mensen uh, een kleiner baaspakket hebben... dan zie je dat dat vaak uitgestelde zorg is. En dat mensen dan denken van... nou, dan ga ik nu maar even niet nou. naar de dokter... terwijl er wel vaak iets aan de hand is. Dus dan wordt de kwalen alleen, alleen maar erger... en dan uiteindelijk heb je die kosten nog. Uh, precies. Nou, We, we kennen allemaal uh, de voorbeelden... Wat, waar we naartoe gaan, wat Centraal Planbureau eigenlijk voorstelt... is een beetje de, het Amerikaanse systeem... dat iedereen zelf maar betalen. Nou, in Amerika... Uh, uh, dan zie je dat en er veel meer marktwerking in de zorg is, nog dan hier, waar, we, waar de VVD en PvdA ook naartoe willen. Uh, maar ook uh, veel meer zelf betalen. En dan zie je dat de zorgkosten ongeveer 18% is... van wat we allemaal bij elkaar verdienen. En in Nederland is dat 11%. Ja. Dus het wordt alleen maar duurder. En vooral die tweedeling en de hele solidariteit, die ligt aan het Ja. Nou, um, uh, nou weten we allemaal, want daar bent u het wel over eens. Dat die zorgkosten die stijgen, die stijgen maar. En daar moet wat aan gebeuren. Dat vinden we allemaal en dat vindt u ook. En uh, uh, ja, uw ei van Columbus is steeds die markt. Stoppen. Nou ja, het, hetzelfde Centraal Planbureau heeft op ons verzoek uh, uitgerekend. En volgens mij waren ze nog heel erg beperkt in een... Uh in hun berekeningen, maar dat er minstens 2 miljard... Uh, nu al direct te bezuinigen is als de marktwerking in de zorg stopt. Dus ja. we worden zelfs daarin gesteund door datzelfde Centraal Planbureau. Maar we praten het is over tientallen ook niet miljarden die er nu niet zorg om gaan. Dan red je het er met die 2 miljard toch ook niet? Um, uh, nou, als je uh, ziet dat dezelfde zorgverzekeraars... het afgelopen jaar 1,1 miljard winsten hebben gemaakt... en al uh, 3 miljard uh, extra uh, gelden op de plank hebben liggen... dan moeten we maar daar eerst maar eens naar kijken. En twee valt er ook uh, te besparen in de zorg. Ja, wel degelijk, want naast die marktwerking... Kijk, het is ook heel logisch. Als ik een, uh, een schrijvende journalist zeg van... joh, je wordt voortaan betaald naar het aantal woorden... dat je in je artikel schrijft, dan weet ik één ding zeker. Die artikelen worden ellenlang. <laughs> en datzelfde geldt ook voor de zorg. Als jij in de zorg betaald wordt, wordt naar uh, het aantal uh, behandelingen, verrichtingen... en uh, met, die, uh, met die behandelcombinaties die nu afgesproken is, gebeurt dat dus... moet je het niet gek vinden dat uh, artsen zeggen van... nou, doe dat ook nog maar een beetje, doe dat ook nog maar een beetje. Dus dat, daar krijg je dat mensen dus over behandeld worden omdat dat gewoon winst oplevert. Ja. ja, dan moet je niet gek vinden dat daarmee de zorg fors duurder wordt. Ja. U zegt, daar valt een hoop te halen in ieder geval. Uh, de verspilling, Ik bedoel, we hebben vorig jaar via internet... onder uh, mensen die in de zorg werken gevraagd... wordt er nou inderdaad veel geld verspild in de zorg. Nou In een week tijd hadden we meer dan duizend concrete voorstellen... meer dan duizend concrete voorstellen van mensen die in de zorg werken... die zeggen, het kan vele malen efficiënter. Neem de hele buurtzorg idee van wij, kleine wijkteams. Uh -huh. uh, dat, is, dat is gewoon 10% goedkoper als dat we het daarvoor deden. Ik was bij een specialist in Nijmegen die gespecialiseerd is op Parkinson. Die zei van, we gaan alleen maar door de samenwerking met de hele keten van fysiotherapie eh, tot huisarts, eh, tot verpleegkundige en ik als eh, uiteindelijk specialist, veel beter samenwerken. En alleen al met die samenwerking heeft hij een bezuiniging van ruim 5% op de zorgkosten. Dus het kan allemaal wel. En wat ja. het CPB voorstelt is gewoon, en wat dit kabinet ook doet, is gewoon de rekening bij de zieken neerleggen en zorgen dat er een enorme tweedeling is en dat mogen we nooit accepteren. U, had, u noemde ook net het woord solidariteit. Het CPB constateert dat ja. hoger minder vaak gebruik maken van de zorg, terwijl ze steeds uh, meer moeten gaan bijdragen aan de zorgkosten van mensen met een lagere opleiding. Uh, daar zegt, van, het zegt het CBB van, uh, ja, dat is nou juist ook iets wat de solidariteit gaat aantasten ja, uiteindelijk. Het is echt zo'n flauwe kulverhaal. Een baby die kost uh, qua ziektekosten veel meer dan een tienjarige jongen. Moet een baby dan ook meer gaan betalen? Wat is het er voor onzin? Ik heb, uh, we betalen ook allemaal belastingen om brandweerdiensten in, uh, uh, in stand te houden. Ik heb gelukkig nog nooit een brand gehad thuis. Moet ik nou ook minder gaan betalen? Dat is het systeem van uh, alles maar per individu laten betalen per verrichting. Daar moeten we met elkaar niet heen op een aantal basisdingen... die wij als, or, als samenleving gezamenlijk willen organiseren. Wij willen dat iedereen de toegankelijkheid naar zorg... naar onderwijs, naar recht en naar veiligheid... dat dat gegarandeerd is voor iedereen. En dat wij, als wij naar een systeem, Amerikaans systeem gaat, dat iedereen maar voor iedere dienst zelf moet gaan betalen... dan krijg je een enorme tweedeling zoals we in, in Amerika ook kennen... en zoals we hier in de jaren 30 ook hadden. Dat je dus... Uh, ook aan het gebit van, uh, van iemand kunt zien wat zijn inkomsten uh -huh. zijn. Daar moeten wij nooit naartoe willen. En dit vind ik echt ook een heel politiek getint uh, stuk van het Centraal Planbureau. En ik ben er dus niet blij mee. Nee. Uh, iets anders is, uh, mensen met een lager inkomen blijkt ook uit onderzoek... leven vaak ongezonder dan mensen met een hoger inkomen. Ja, uh, uh, ja dat gaat dan toch wringen. Moet je daar dan niks aan doen? Dat ja, was ook een van de keuzes net. Ja, natuurlijk wel. Maar juist de afgelopen kabinetten zie je dat ze daar dus juist op bezuinigd hebben. Toen ik uh, zelf als kind op de lagere school zat... werd ik mensen twee keer per jaar... Werd ik, uh, uh, ging ik naar de schoolarts. Ja, ja. En met mij, mijn ouders, allemaal wegbezuinigd. Preventie is uit het basispakket gehaald. Als je ziet dat, uh, dat um, uh, kinderen dus veel te weinig dan ook, uh, arts en begeleiding krijgen... en ook die ouders, dan moet je het niet gek vinden... dat ze alleen maar uh, minder gezond uh, gaan, gaan leven. Dus in die preventiesfeer, wat ook nog eens een keer... Dus, uh, uh, besparend gaat werken in de zorg... dan moeten we juist in het pakket zien te krijgen. Dus we moeten het niet uitkleden, we moeten dat er juist ingooien... en zorgen dat ook met wijkteams, ook met scholen... Dat er, dat dat kinderen die te dik zijn ook meer sporten op ja, scholen is. Ja. Het aantal uh, gymuren is het afgelopen jaar ook alleen maar minder ja. geworden. Gekwalificeerde uh, sportdocenten op scholen... die zijn ook nog maar met één hand te tellen. Ik bedoel... We gaan precies de verkeerde kant op als het gaat over preventie. En vervolgens beginnen ze daarbij bij de CPB mm. te klagen dat kinderen te dik worden. Ja, want um, het CPB heeft dat uitgerekend. Hè? Uh, Nederlanders met een VMBO-diploma die elk jaar uh, voor 3.300 euro zorg uh, gebruiken, zou ik maar zeggen, en uh, voor 2.200 euro betalen bij universitair gescholden, is dat net andersom. En uh, nou ja, daar waarschuwt het CPB dus voor. Dat geeft scheve gezicht uiteindelijk bij die mensen die dan wat meer verdienen. Ja, maar gaan we dan dadelijk ook scheve gezichten krijgen van mensen die geen auto hebben, hebben en wel belasting betalen om dure snelwegen aan te leggen. Ik bedoel, waar, waar, waar leg je die grens neer? U bedoel... zet die solidariteit die je gewoon op voor middel. Het ja, dus dorp... geld moet je, moet je gewoon overeind houden. Ja, natuurlijk. Ik woon in een dorp waar gelukkig wat minder criminaliteit is dan in uh, bepaalde wijken in de grote steden. Moet ik nou ook gaan mopperen en zeggen van ik wil minder aan de politie gaan betalen. Er zijn zaken die je met elkaar collectief wilt organiseren. Dat is een politieke, uh, belangrijke keuze die we in het verleden gemaakt hebben. En met enig historisch besef weet je ook waarom we dat vroeger gedaan hebben. Omdat we vroeger zagen dat ouderen in armoede zaten, dat mensen met lage inkomens uh, uh, echt heel vroeg doodgingen... omdat zij geen goede zorg kregen, omdat ze geen goede begeleiding kregen. Uh, ga wat doen aan, aan huisvesting, ga wat doen aan werkomstandigheden. Het is toch ook wel uh, uh, makkelijk te verklaren... dat iemand die zwaar werk bij hoogovens doet of een stratenmaker heeft... dat hij andere gezondheidsproblemen kan verwachten op latere leeftijd... dan iemand die veel rustiger werk doet en, uh, op kantoorniveau, ja. om maar eens wat te noemen. Ja. Daar hoor ik ze allemaal niet over. En dat is de solidariteit die je met elkaar moet organiseren. Maar daar moet de nadruk op liggen. Zorg ja. voor veel betere huisvesting, voor betere arbeidsvoorwaarden... en dat we, uh, dat we daar een, uh, op gebied van preventie veel meer aandacht besteden. Ah. Maar ongezond leven, dat, dat heeft toch in eerste instantie... niet zo direct met, met, met het inkomen te maken, toch? Nee, maar wel ook vaak met, met opleiding. heeft ook vaak te maken met de omstandigheden waarin je, waarin je verkeert. Um, uh, dus het is ook wat je van thuis uit meekrijgt. Maar als je op gebied van preventie nooit aangesproken wordt op, uh, op eetgedrag of over sportgedrag, wat wij vroeger dus op de basisschool wel okay. kregen. Uh, als ik weer bij die, uh, bij die schoolarts mag komen, dan kregen mijn ouders wel te horen van eet die jongen wel voldoende of uh, sport die wel en, en, en dat geldt voor allemaal. Dat, dat is allemaal wegbezuigd. Die hele preventietak is wegbezuigd en daar is inderdaad veel winst te halen. Maar dat doe je niet door de rekening eenzijdig bij die mensen neer te leggen, waarvan je weet dat het deels niet eens kan betalen, waardoor de, de kwalen alleen nog maar erger gaan worden en de hele solidariteit van iets wat wat wij allemaal heel belangrijk vinden, namelijk toegankelijkheid tot zorg, dat we dat gaan afbreken. Ja. Er is wel eens gesproken over een vettax. Bent u daarvoor? Nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, dat zijn, dat zijn allemaal dingen om uiteindelijk weer op het eind van de rit de rekening ergens neer te leggen. Je moet nou, begin nou eens even vooraan in die, in, in die beredenering. Waarom is het zover gekomen? Zoek nou eens uit waarom mensen in bepaalde omstandigheden ongezonder leven... waarom kinderen te weinig sporten. Ga daar wat aan doen. Voorkomen is beter dan voorkomen. Dus zorg dat je, uh, dat je uh, uh, in, die, uh, in die preventiemaatregelen... dat je daarin gaat investeren. Um, ja, ik bedoel, als je een huis gaat bouwen, dan zorg je voor heel veel preventiemaatregelen als het om brandweerende dingen gaat doen. Niet om achteraf neer te, te kijken waar ik de rekening neer kan leggen, want dan is het huis al lang verbrand, dan heb je nog niks aan. Ja. Um, u u er net ook een beetje op de regering... maar uh, ik begrijp dat de VVD is wel is, is, ziet wel wat in die plannen van het CPB... Uh, terwijl de PvdA het tegen is. Dus dat moet u dan uh, toch wel uh, gerust stemmen. Nou, een beetje. Ik uh, uh, uh, ben blij dat ze nu zeggen dat, uh, dat ze deze plannen niks vinden. Laat ik dat uh, vooropstellen. Maar goed, in de regeringsplannen zit wel uh, alsnog een besparing van anderhalf miljard... nu al op het basispakket. In deze regeerperiode dan heeft de PvdA ook al ja opgezegd. Dus ze doen wel een beetje mee met die flauwekul. Ja, um, de, en dan nog even het CPB, daar hebt u al van gezegd. Hè? Eigenlijk vindt u dat dat niet kan, zo'n instituut die dan dit soort uh, uh, ja, adviezen afgeeft? Nee, dit vind ik echt wel over de grens. Ja, dit is echt een, een politiek getint uh, rapport. En er uh, zijn politieke keuzes. Hoe betalen wij de solidariteit in het land? Hoe betalen wij uh, gezamenlijk uh, bepaalde collectieve zaken die we met elkaar collectief willen regelen. En op zo'n boodschap van het Centraal Planbureau zit ik niet te wachten. Nee, Ik lees nog even een paar reacties voor. Iemand die het wel eens is met de stelling zegt... we moeten goed uitkijken dat we de hogeropgeleiden niet het land uitsturen... doordat we ze belasten met torenhoge premies. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is niemand die dat voorstelt. Ook in onze voorstellen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie... die wel op een verschillelijke manier georganiseerd wordt. Dan zie je dat het gewoon veel eerlijker kan en eh, eh, kijk de mensen met hoger inkomens die, die komen hier helemaal niks te tekort en ook is het in, hen belang, in hun belang dat bepaalde collectieve zaken eh, heel goed georganiseerd zijn en dat iedereen daar toegang toe heeft. Ik, ik dacht trouwens dat het CPB daar ook wel iets over had gezegd, hè? over die eh, inkomensafhankelijke zorgpremie, daar bent u dus wel voor. Daar zijn wij zeker voor, daar waren we altijd al voor, alleen eh, dit kabinet heeft bij een start uh, daar een heel uh, slap aftreksel van op tafel gelegd, wat uh, betekende dat de middeninkomens de rekening gingen betalen. Ja, dan moet je niet gek vinden dat dat er niet doorkomt. En nu is uh, dat goede idee wat op een fatsoenlijke manier uitgevoerd had kunnen worden, is daarmee de prullenbak in beland. En dat vind ik wel heel kwalijk. Ja. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Um, ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Er wordt veel gereageerd al op onze site. Zie ik 1200 mensen ruim gestemd. 24% is het eens met de stelling. 76% is het oneens. Net als meneer Roemer dus. Um, en we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Het verkleinen van het basispakket in de zorg is een goed idee. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Stevens schrikkingen. Nou, ik ben het eigenlijk eens uh, om, uh, om het naar beneden te gooien. Ik ben zelf uh, een zelfstandige. Ik werk uh, kei en keihard. Ik werk tien tot twaalf uur op een dag. En ik merk uh, dat, uh, dat ik uh, toch probeer wat aan mijn gezondheid te doen door uh, te sporten één, twee keer in de week. Ik probeer uh, niet te veel te drinken. Dat doe ik eigenlijk bijna niet. Ik hou van lekker eten. En toch, uh, en ik rook niet. En ik weet op die manier mijn gezondheid eigenlijk tot een, uh, tot een goede, op een goede manier zeg maar, uh, uh, voor te behouden. Wat ik merk is dat ik inderdaad mee moet betalen voor, uh, voor mensen die, uh, die met het grootste gemak ergens naartoe vliegen rennen. Alle grootste onderzoeken willen doen. En ik snap dat meneer Roemen altijd over solidariteit wil praten. Maar ik ben al solidair omdat ik al een uh, behoorlijk hoog belastingtarief zit. En op die manier mijn steentje bijdraag uh, volgens mij aan, uh, aan de zorgplannen zoals die er liggen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag ben ik in de uitzending? Zeg maar. maar. Ja, goedendag. U spreekt met mevrouw Van Bladel. Ik ben het oneens met de stelling. De lagere opgeleiden, dat vergeten de hogere opgeleiden... in hun warme kantoortjes achter hun pc'tjes wel eens... die hebben vaak de beroepen waar ze het fysiek... behoorlijk voor hun kiezen krijgen. Ze moeten in de toekomst langer doorwerken. Niemand staat daar ook al bij stil dat die mensen fysiek aan Veel meer slijtage onderhevig zijn. Daarmee wil ik niet zeggen dat die mensen die laag opgeleid zijn. maar kunnen eten en drinken en gek kunnen doen wat ze ja. willen. Nee, die hebben ook een verantwoordelijkheid wat hun, uh, uh, hun gezondheid betreft. Maar we moeten niet steeds een laag opgeleide groep stigmatiseren in de maatschappij tegenover de hoog opgeleide groepen mensen. want daar zitten er ook zoveel met een bierbuik. en met een grote sigaar in hun hoofd. en noem het maar op. en die nooit op een fiets gaan naar de supermarkt. of, uh, of naar, uh, ja. op een fiets naar, de, naar hun werk. Ja. Dus we moeten niet die laag opgeleide mensen nee. steeds maar stigmatiseren. En vooral die zitten in de beroepen. die fysiek lood en loodzwaar zijn. Dat punt heb u ja, gemaakt. Die, die, die discussie moet ook eens gevoerd ja. worden. Nou, ja, goed, de Roemer heeft daar ook iets over gezegd. Dank u wel. Stampe.nl, goedemiddag. Ik spreek hier met mevrouw Meende. Ik ben van binnenuit chronisch ziek. En ik heb me volledig ingezet in de maatschappij. Maar dat uh, de dat verzekeringen, uh, uh, verzekeringen mij aan willen pakken, omdat ik op mijn werkplaats werk, en ik van binnen chronisch ziek ben. Mm -hmm. dat, dat wil zeggen dat je medicijnen moet slikken tot en met. Ja, U bent het niet eens met de stelling, denk ik dan maar even. Stampertoneel, goedemiddag. Hallo? Ja, met mij. Met wie zegt u? Met mevrouw Barbara uit Overloon. Dag. Nou, ik ben het ook niet eens. Ik vind dat de minister ook eens een keertje goed moet gaan luisteren naar de burgerbevolking. Dan wordt ze hele andere woorden. En ik vind het ook niet erg dat de rijken en de armen, voor mij hebben we allemaal gelijke rechten. Wij moeten een meer betalen en de ander minder betalen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Daar moet moeten eens naar kijken. En de managers eruit gooien. Nee. Maar u bent, u bent dus eigenlijk voor zo'n uh, inkomensafhankelijke zorgpremie bijvoorbeeld. Ja, dat ben ik. Iemand die wat meer uh, verdient, die mag ook wel iets nee, meer zorgpremie betalen. Ik verdien, niks, want ik ben 90. Nee, jaar. nee, nee. Maar iemand, iemand die meer verdient, zou ook wat meer zorgpremie moeten nee, kunnen. Nee, dat hoeft voor Au. mij allemaal niet. Au. Au. De minister moet daar eens goed naar luisteren, ah, okay. dan komt het allemaal beter terecht bij de mensen en zo niet. De minister luistert gewoon niet, nee. met de heleboel dingen niet. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Marian. Dag Marian. Ik ben het ook niet eens met de stelling. En waarom niet? Nou, mensen met een lager inkomen hebben helemaal geen geld om veel te roken of veel te eten. En het enige. Ik heb ook geen geld voor sport, dus ik wandel en fiets. En uh, ik betaal één achtste van mijn inkomen aan zorgpremie. Nee. En ik ga, ik ga nooit naar de dokter. Nee, nee. Uh, nee. Dus... nou ja, goed. De, de, de cijfers die we net noemden, dat zijn natuurlijk ook algemene cijfers. waarmee het CPB komt. Dat geldt natuurlijk niet voor individuele gevallen. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Dag meneer, zeg maar. Ja, wat je op dat voorschotten. Ik, euh, ik heb een ander voorstel. Is het niet veel eenvoudiger om net zoals in Engeland die hele handel te nationaliseren? Dan heb je al die reclames van die ziektekostenmaatschappijen, al die directies en al die toestanden nodig. Dan wordt er ook miljoenen mee bezwaard. Dan krijgen we gewoon weer een ziekenfonds, eigenlijk, zoals vroeger. Ja, ik bedoel, nou rijden directies rond, de hele avond uh, overstappen van de ene verzekering naar de andere. Het is allemaal de rijste koren. Ja. Dat kost klauwen met geld, klauwen, bakken. Terwijl... Ja, wat moet de concurrentie zijn dan... In de... Ja, precies. Dat, dat was het idee erachter natuurlijk, dat ze tegen elkaar gingen concurreren en het voor ons als gebruikers goedkoper zou worden. Ja, maar het wordt niet goedkoper, want die directies van al die verschillende ziektekostenmaatschappijen, die hebben allemaal topsalaris. Daar hebben we helemaal geen, geen idee van wat die verdienen. Ja. En als ze die poen nou eens allemaal weg zou houden, dus gewoon de zaak nationaliseren, ben ja. je dan... Daar kan ook een, een uh, limit aan zijn. Ja. Wie je dan niet extra, ga je naar de privékliniek. Ik ga het zo even voorleggen aan Emiel Roemen. Kijken of hij ook daarvoor is. TAN.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik spreek met uh, Van der Ven uit Rotterdam. Dag meneer Van der Ven. Uh, ik ben uh, tegen de stelling. En waarom? Nou, hier in Rotterdam hebben ze een Rotterdamwet verzonnen... waardoor mensen met een lage uitkering uh, uh, uh, niet kunnen verhuizen uit hun buurt. En uh, sommige omgevingen om te wonen zijn niet bepaald gezond... En uh, daar krijgen de mensen ook geen korting voor, omdat ze toevallig uh, vlak langs een Rijksweg wonen. Ja. En uh, dat is mijn punt eigenlijk. Kortom, oneens met de stelling. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Uh, meneer Roemer. goeiedag. Hallo. Uh, ik ben zeer kwaad dat een, een CPB-directeur Teunings met dit voorstel komt, het is nog niet zo lang geleden. Dat uh, 70.000 euro verdienen ze en meer, en daar horen alle journalisten en, en met voorop de Telegraaf. Uh, protesteren tegen inkomensafhankelijke premie. Het was binnen een week, was het op tafel. Het wordt hoog tijd dat mensen met modaal en minder massaal gaan protesteren. tegen dit asociaal beleid waar we nu mee bezig zijn. En ik hoop dat meneer Roemer, ik heb een e-mailtje naar u onderweg. Uh, dat u dus niet alleen protesteert, maar ook eens probeert, want ik kan het zelf niet, uh, om actie uh, te ondernemen bij de middengroepen en daar beneden. Ja. En, en, en dit, dit wat u nu hebt gezegd, hebt u ook in die e-mail aan Roemer geschreven? Dat heb ik hem helemaal okay. geschreven zoals het is. We gaan kijken of hij al uh, uh, aangekomen is. Ik ga het hem zo vragen. Stand.nl. goedemiddag. Ben ik? Ja. Oh, neem me niet kwalijk. Uh, ik ben heel erg tegen de stelling. Oh. En het zit puur in het inkomensafhankelijke deel... dat de hoge opgeleide meer betaalt dan de lager opgeleide. Want verder is er geen onderscheid. En het inkomensafhankelijke deel is afhankelijk van het inkomensopnaam. Dus degenen die de hoogste inkomens hebben... die betalen ook wat meer ervoor. U zegt, die... iemand die wat meer verdient, die moet gewoon niet zeuren. Nou, daar begint het mee. Maar dat is ten tweede... We weten sinds kort dat degenen die veel inkomen hebben, langer leven. En dus op termijn vatbaarder worden voor geriatrische aandoeningen. Ja. Alzheimer, dementie, ja. continentie, ja. allerlei ja. ouderdomsverschijnselen. En dan worden ze opgenomen in een verpleeghuis. Ja. En dat is heel duur. Dus ze, ze, ze, betalen, ze betalen in feite nu al over, over de lengte van hun leven, zou je kunnen zeggen. Nee, helemaal niet. Ik begrijp ook niet... maar iemand van een dit met, met dit voorstel durft te komen. Nou, eh, dank u wel voor het bellen, meneer. En eh, goede reis verder, want zo te horen onderweg. Ik ga snel terug naar Emil Roemer... die dus een e-mail kan verwachten van die ene meneer. Mm -hmm. of misschien is hij er al zelfs. Ik heb hem nog niet gezien, maar <laughs> ik ben benieuwd. Nee, nou ja, we hebben, u, hij, hij wil eigenlijk een soort opstand. Hè, dat u een soort leider wordt van een opstand in Nederland. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt goed. Het is, uh, uh, ik denk dat mensen zich inderdaad... en uh, als ik het aantal zie wat het niet eens is met de stelling... Uh, dat die mensen absoluut van zich moeten laten horen... want dit is echt een aantasting van solidariteit... en we krijgen een tweedeling in de zorg die Nederland echt niet wil. Ja. CPB heeft hier geprobeerd om een discussie op te rafelen... die bij de mensen in het land gewoon absoluut niet leeft. En uh, dat vind ik dus heel kwalijk. Ja. Die laatste meneer heeft natuurlijk wel een punt. Hè? Die zegt van uh, mensen, want dat, is, dat blijkt ook uit die cijfers... mensen die wat meer verdienen en hoger opgeleid zijn... leven over het algemeen ook langer. Dus die zullen op ja, termijn ook uh, meer gebruik moeten maken... van die zorg natuurlijk. Ja, kijk, als we allemaal zo gaan, uh, gaan redeneren... dan moet je, dat is echt een, een Helling waar je op gaat zitten. Uh, iemand die op dit moment heel weinig gebruik maakt van zorg, die wil ik van harte feliciteren en die mag er heel blij mee zijn, maar dat is geen keuze. Ik bedoel, als ik dadelijk hier van de trap af donder en uh, ik lig in het ziekenhuis, dan is dat echt niet mijn eigen keuze, omdat ik denk van, goh, lak eens gezellig van de trap afvallen. Uh, de zorg, dat kun je van vandaag op morgen, kun je daar in één keer behoefte aan hebben uh, en uh, die zorg nodig hebben en dan moet die voor iedereen toegankelijk en goed zijn. Je moet de zorg krijgen die je nodig hebt. Op tijd van het jaar zeg je toch ook niet van, hé, hey, ik heb verzekering, ik heb nog recht op drie hmm. botbreuken dit jaar. En die, en die eerste meneer, die zegt van, ik, die werkt als zelfstandige, werkt ook keihard, sport er ook nog bij, probeert een beetje gezond te leven, dat hij ook niet te veel gebruik maakt van die, van die zorgkosten, of dat hij niet te veel de zorgkosten opdrijft, zeg maar. Ja. En hij zegt, ja, in feite betaal ik toch ook belasting? En daar wordt, dat, dat is ook wel onevenredig, in die zin van, dat hij meer belasting betaalt dan iemand anders bijvoorbeeld. Nou, als je meer, meer inkomst hebt, dat je ook meer belasting betaalt, dat is een progressief belastingstelsel, dat vind ik heel goed dat dat er zo is, en daarmee betalen we nou juist al die voorzieningen die we met elkaar willen organiseren, of het nou de dijken aan zee zijn om die hoog genoeg te houden, of omdat het nu de politie is, of de brandweer, of de zorg, of het onderwijs, of het recht, dat willen we met elkaar organiseren. Dus daarom betalen wij belastingen. Um, wat hij zegt van ja, ik wil, uh, hij zegt eigenlijk van ik wil voorkomen dat uh, uh, dat de zorgkosten omhoog gaan. Nou, dat wil ik ook. Daarom moet je die marktwerking stoppen. Daarvoor moet je zorgen. Uh, dat die concurrentie, wat dat betreft had die uh, meneer een, een heel goed punt. Die zei: van ja, wacht even, die concurrentie die maakt het toch alleen uh -huh. maar duurder. Ja, die maakt het alleen maar duurder. We hebben net uh, in december uh, die, dat, dat hele gedoe rond al die reclameblokken van al die uh, verzekeraars. Uiteindelijk zijn het maar vier grote verzekeraars uh, die het hier in het land voor het zeggen hebben. Er gaat 60 miljoen aan reclamegeld elk uh -huh. jaar over de balk. En dan nog eens 200 miljoen aan administratieve lasten. En als je dan ook nog weet dat ze het uh, afgelopen jaar 1,1 miljard winst hebben gemaakt. Dan gaan we nu allemaal ja. uh, de, de basispakket... voor, uh, voor mensen met, met een lage inkomens uitkleden. Ja, kom dus, op zeg. Er zegt ook iemand van, uh, nationaliseer die hele boel maar. Uh, Engeland als voorbeeld, geloof ik. Uh, dus dan kom je eigenlijk weer op een soort nationaal ziekenfonds. Bent u daarvoor? Ja, natuurlijk uh, moet je daar ook voor zijn. Die hele marktwerking in de zorg... die heeft de zorg alleen maar duurder gemaakt. Kijk naar Amerika, daar kennen ze die marktwerking in de zorg. Daar kennen ze die concurrentie, daar ken je betalingen op verrichtingen. En dan zie je dat achter van het uh, bruto nationaal product betaald wordt aan de zorg... terwijl het in Nederland 11 procent is. Haal die verspilling nou eens weg. Zorg dat uh, mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Haal die, uh, dat winstoogmerk weg. Zorg dat uh, specialisten gewoon in loondienst zijn. Die mogen wat mij betreft een prima salaris hebben... maar ja. niet die absurde salarissen die je bij bestuurders in de zorg af en toe ziet... Ja. En zorg dat je het veel kleinschaliger geregeld hebt. In, bij, de, bij woningcorporaties en het onderwijs hebben we al die ellende van schaalvergrotingen uh, gezien. Dan zeggen we nu dat was toch heel erg dom. Wat zien we nu bij ziekenhuizen? Schaalvergrotingen ja. gaan ze Moet nu mee niet meer Dank nee. u wel dat u mee dit in stand.nl. Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. U kunt uh, blijven stemmen op onze site. Percentage is weinig veranderd, wel het aantal stemmers. Thijs nog even met de onderwerpen voor ja. Dit is de Dag. Pastor Harm Schilder uit Tilburg is bij ons te gast. Die gaat in zijn kerk foto's ophangen van mensen die zich laten uitschrijven. In de hoop dat andere gelovigen voor ze gaan bidden of zich overhalen om te blijven.